Ja, daar nou moet ik helaas heel even onderbreken. We gaan er straks weer verder over praten, maar we moeten helaas eruit wegens het ja, nieuws. Dat want dat komt natuurlijk in de tweede uur krijgt u natuurlijk nog veel meer te horen over de palliatieve zorg in Zandvoort. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. 7 uur. Doral Megens met het NOS-journaal. Volgens staatssecretaris Snel zijn mogelijk veel meer ouders de dupe van fouten bij de Belastingdienst... doordat toeslagen werden geweigerd. Dat zegt hij na berichten van verontruste Kamerleden van onder meer CDA en SP. Vorige week maakte hij Snel in de Kamer al zijn excuses voor fouten gemaakt bij ruim 300 gezinnen in Eindhoven. Die zaten jarenlang in de problemen, omdat door verouderde informatie ten onrechte toeslagen door de fiscus waren stopgezet. De staatssecretaris zegt nu geen aantallen te kunnen noemen. Hij laat dit uitzoeken. Tot er meer duidelijkheid is, wil hij wel alle vorderingen stopzetten. Er komt geen visumplicht voor Albanese Op verzoek van de Tweede Kamer had minister Blok de Europese Commissie... gevraagd om herinvoering daarvan, maar de commissie voelt daar niets voor. Albanië is geen lid van de EU, maar sinds 2010... mogen Albanese wel vrij reizen binnen de EU. De Kamer denkt dat door herinvoering van de visumplicht... criminele Albanese bendes kunnen worden tegengehouden. Maar volgens de Europese Commissie is er geen substantiële toename... van Albanese misdaden in Nederland en is de samenwerking met de Albanese autoriteit op dit gebied goed. Voormalig journalist en omroepbestuurder Ed van Westerloo is zondag overleden. Hij begon zijn loopbaan in 1958 bij het ANP. Later maakte hij de overstap naar KRO's brandpunt... en in 1976 werd hij hoofdredacteur van het NOS-journaal. In die rol zette hij zich in voor het journalistieker en levendiger brengen van het nieuws. En onder zijn leiding werd ook begonnen met het Jeugdjournaal. In zijn latere carrière vervulde hij bestuurlijke functies, onder meer als directeur van de NOS. Ed van Westerlo was 81 jaar. De vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Italiaan Elia Viviani. De renner van de Keuning won na ruim 200 kilometer de Massasprint. Dylan Groenewegen van Jumbo Visma ging als vijfde over de finish vlak voor ploeggenoot Mike Teunissen. De Fransman Julien Alaphilippe blijft in het geel. Weer vanavond opklaringen. Vannacht raakt het bewolkt. Ook morgen overdag is het dan bewolkt. Gaat het vanuit het westen licht regenen. Later op de dag breidt de regen zich uit. Wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Knoppen Burgerveen. 8 minuten op onthoud. De N200 Amsterdam richting Halfweg. Tussen de aansluiting met de Ring en Halfweg. 10 minuten vertraging.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 En haar tekortkomingen met Alice Hempenius en Maaike Koper. En u kunt natuurlijk meepraten door te bellen met 023 573 0393 of te mailen met redactie at ZFM Zandvoort. En natuurlijk kunt u ook Facebook gebruiken door Zandvoort aan het woord in te tikken en daar een privéberichtje achter te laten. Aan tafel zit mijn vaste sidekick Marije Strobers. Ik ben uw presentator Bastiaan Torenen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Als alle lichten zijn gedoofd... ben ik alleen... met mijn gedachten... En ik weet met het applaus nog in mijn hoofd Aan deze tijd komt ooit een eind Wanneer de toegift is geweest De stoelen leeg De zaal is donker Het moment ooit komt, maar als het komt, zal jij er zijn. Als het doek voor altijd sluiten zou, het slotakkoord gespeeld, schuil ik bij jou. Je lag op je gezicht En je vangt me voor ik val En je neemt me mee Als alle verhalen zijn verteld Het laatste lied Heeft geklonken En het ijs onder mijn voet Ja. Oh. Als het doek voor altijd sluiten zou Het slotakkoord gespeeld Schuil ik bij jou Kom jij uit de schaduw in het licht Met die lach op je gezicht En je vangt me voor ik val En je neem. Mee. Met de lijn. Oh. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Dat was Marco Bosato. Uh, met alle lichten zijn gedoofd. Uh, we hadden het net over de gemeente die mogelijk wat kan betekenen uh, voor de palliatieve zorg. Uh, uh, Maaike heeft een motie daarvoor ingediend. Uh, waar roep je precies voor op? Ik, ik vraag aan het college. Het college is belast met de uitvoering. Dus wij als raad kunnen van alles bedenken. Maar het college moet het uitvoeren. Mm -hmm. Om een onderzoek te starten. Op welke wijze dat in Zandvoort gaat. Want het gaat om... We hadden het net eventjes tijdens de muziek over. Je hebt, je hebt een pand nodig. Een pand waar het in gevestigd kan worden. En dan uh, de rest eromheen. Daar geloof ik in dat we met, met, met, met de regio... daar met ons netwerk van alles kunnen doen. Maar je hebt, je hebt een geschikte locatie nodig. En dat is denk ik het voornaamste. En om te kijken... Uh, uh, ook of die inzet van mantelzorgers ondersteuning en het opleiden van vrijwilligers, wat in de regio ook gebeurt... of dat voldoende doorgedrukt kan worden naar Zandvoort. Want je hebt ook gekwalificeerde vrijwilligers nodig. Ze moeten een opleiding krijgen en ondersteuning. Dus het is heel fijn als je al van expertise gebruik kan maken... wat het toch al is. Ja, dat, ja Je hoeft niet het wiel uit te gaan vinden, gaan vinden uh, zou mijn mening zijn. Nee. Dus en... daar roep ik uh, daar op. En ook uh, te kijken welke rol heeft de gemeente dan bij de realisatie. Want Zoals met de wijkziekenboeg en de palliatieve afdeling met huis in de duinen... ja, zo'n zorginstelling bepaalt zelf wat ze doen. Je kunt als gemeente alleen maar vriendelijk aan tafel schuiven... en kijken wat je, wat je los kunt maken... en de behoeften van je burgers naar voren brengen. En dat geldt denk ik voor een hospice ook. Als je samen met de organisaties die dat dan in de regio doet... om tafel gaat zitten... wie weet wat voor goede ideeën leven er al. Ja, want ik weet dat er een, een grote... Uh verpleeg of de zorginstelling die personeel levert hier echt oren naar heeft, want die zou graag zelf, uh, die zou graag meedoen met een hospice ja. En, en ja net al wat we zeiden een, een, een uh, zorginstelling bepaalt ook wie je huisarts is, weet je wel? Dat zijn de huisartsen van. Het huis en niet je eigen huisarts. En in een hospice hou je weer je eigen huisarts. Ja. Wat heel belangrijk is. is ook een vertrouwenspersoon. Dat, ja. Ja. Uh, nou heb ik al eerder uh, een, een, een vraag binnengekregen. Maar dat was voor de uitzending al. Uh, toen ik aankondigde dat we het hierover zouden gaan hebben. En dat is Hanneke v uh, Vedergaal. Ik ken haar niet. Uh, en zij schreef uh, dat zij. Uh, um, zouden particulieren eventueel bij kunnen dragen... in het realiseren van de hospice... ook uh, uh, als het gaat bijvoorbeeld om crowdfunding of dergelijke? Zeker weten. Ja, ik heb begrepen dat dat, uh, dat het heel gebruikelijk is. Ook Als je kijkt op de website van de hospice bij ons in de regio... je kunt ook altijd doneren. Ja. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk... Hè, want ze een huis in stand houden... En voor alle familieleden eten verzorgen. Uiteraard wordt de hospicezorg uit je zorgverzekering betaald. Of uit je, en dat de aanvullende verzekering kan dan die eigen bijdrage van... wat is het, 15 of 20 euro per dag als het gaat om eten en drinken en zo betalen. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen betalen. En ik weet dat die hospice altijd zorgen ook dat dat bijvoorbeeld geregeld wordt. Deo woord, dus daar ja. heb je ook een potje voor nodig. Dat, ja. uh, en um, waar zouden mensen dan nu al terecht kunnen... Ik denk dat, dat ik. Dat ik, uh, ik heb de wethouder beloofd dat ik hem de kans geef tot oktober. om met een plan van aanpak te <laughs> Dat moet je natuurlijk ook gunnen. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. En ik heb. Uh, um, volgens mij hebben jullie hier bij ZFM ook een. Uh, een contact met Pauline Jäger... waar ik zo'n ja. ontzettend interessant gesprek mee gehad heb. En ik ben ervan overtuigd... dat als een aantal van dat soort mensen bij elkaar gaan zitten... dat er een goed plan... de We, we hebben de wethouder in eerste instantie heb ik gevraagd... kom met een voorstel terug in oktober. Maar dat is natuurlijk een beetje te ambitieus... om binnen drie maanden iets te verlangen in gemeentelijke molens. Ik heb nu na ruim een jaar geleerd in de politiek... dat dat te, te, te ondernemend is. Ik ben natuurlijk altijd ondernemer geweest. Maar als het gaat om een plan van aanpak... Dat heeft hij me beloofd. Dat, uh, okay. Dus je verwacht dat in oktober ook de wethouder daar wel nou, mee komt? Ik, ik ga hem houden aan zijn toezegging. Nou, dat dat uh, is wel de bedoeling. Ja. Ja, dat, uh, uh, nou, uh, dames en heren, blijf reageren uh, op onze uitzending... natuurlijk door te bellen met 023 573 033. Uh, of te mailen met redactie ZFM Zandvoort. Uh, u kunt natuurlijk ook kijken op onze Facebookpagina waar Marije zo meteen een berichtje op gaat sturen over dit. Uh, uh, Alice, dan had ik nog een klein vraag. Wat uh, doen de huisartsen uh, hierin? Want jij zit natuurlijk in de huisartsen uh, en dan ben je ook uh, vertegenwoordigd. Nee? Wat, was correspondent? Ja. Nee? Wat is nou, het dan? Ik, ik werk voor de praktijk van dokter Wenig doe ik het oudere beleid. Dat was dus het. ik doe... Uh, ik, uh, ik rijd lang, ik rijd visites. Dus ik ga bij. We hebben een, uh, Zandvoort is echt een enorme vergrijsde uh, uh, gemeente. Dus ik vind het ook al heel jammer dat het Huis in de Duinen, wat opnieuw gebouwd wordt, eigenlijk kleiner wordt. Dat had eigenlijk groter moeten Want Want bij onze praktijk hebben wij al 200 mensen boven de 80 jaar. En dat is dus van één huisarts. Dus je kan wel nagaan hoeveel vergrijzing er uh, aanwezig is. 64% van uh, Zandvoort is boven. Dat hebben we toevallig twee oh, uitzendingen nou. geleden... hadden we al een ander dingetje waar dat ook bij kwam. Uh, 64% van de Zandvoorters is boven de 55+. Plus. Ja, dus, nou ja, dus we mogen wel uh, uh, nog een bejaardentehuis zetten... of een, een, een, een soort hofje. Nou, ik ben ervan overtuigd is, dat ja. er mensen zijn die uh, uh, alleen zijn of alleen, gewoon ja. heel veel zorg wonen... Een, een, een nieuw gasthuishofje, want hoe ja. leuk is dat? Nou ja, en, ik zie het, ik maar het, zie hoeft het niet in... Maar oh ja. het hoeft niet eens in, in de vorm van een hofje... Nee. maar het gaat wel om die gemeenschappelijkheid... en die zorg die je aan huis kunt hebben. Ja. Hè? Ja. Ik, ik zie ook appartementengebouwen. Ik lees dan in de vakbladen dat het in Nederland veel meer gebeurt. Zorgwoningen, ja. Ja. woningen waarin dan ook een, een soort ziekenboegje is als er klopt, wat is. Klopt, klopt. En, ja. en dat soort zaken meer. Maar dat een bepaalde... heel leuk vletje in de Nieuwstraat natuurlijk. Ja, ja, ja. ja dat, Maar je ziet ook in. Uh, ik zie het bijvoorbeeld wel. Ik zie wel de behoefte. Want in mijn straat, ik woon in de laagbouw in Noord, uh, in Nieuw Noord, ja. uh, in de laagbouw. En tegenover me wonen uh, al. Uh, Um, wat oudere mensen. Maar die zijn allebei niet zo goed meer. Dus zij komen niet meer op de bovenverdieping. Nee, nee. Maar ja, een nieuw, nieuwe woning krijgen... in Zandvoort... is voor hun momenteel niet mogelijk. Nee, dat is je niet. Die mensen betalen ook nog heel weinig huur. Hè? Ook dat? Ja, maar Dan heb je passend wonen. En passend wonen kan iedereen zich inschrijven... boven de 65. Ja. En je neemt je eigen huur mee. Ja, maar maar als okay. je 80 bent en niet meer zo helemaal helder Nee, maar het dan... is vreselijk. Ik ben net verhuisd, dus ik spreek uit ervaring. Het is echt het ergste. En dan, dan, dan, dat duurt dan ook, inderdaad. Dan, we, dan ben je te laat. We ja. ja, kunnen de hele uitzending wijden aan de kei, denk ik. Als ja. Het, uh... Uh, ja, ja. Gaan we vast nog wel een keertje over ja, hebben. Ja, ik wil nog best wel een uitzending wijden ja. aan de kei. Moet en dat, uh... gaan. Ja. Goed, we gaan nu eerst nog even naar een stukje muziek luisteren. En dan zijn we straks weer bij u terug. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Als de klok laat de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig in vrede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 ik heb veel gekregen, niet altijd verwacht. Ja, yeah. en dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop. Als ik weg ben, dan denk aan dat. voor je weet is je show voorbij. Dus draai deze nog één keer, één van en mij. En als de klok laat, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok laat, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat. Door gaat voor altijd. Mocht ik heen gaan, ergens, de deur dan niet om mij, maar post door het leven en de deur niet om mij. We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 Ik word niet om mij, maar moest over het leven.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 Luid van Zandvoort. Ja, dames en heren, welkom terug bij Zandvoort aan het woord. We hadden het net al over het nou ja, gemeentebeleid en dergelijke. Nou, is het natuurlijk zo dat de Participatiewet van een paar jaar geleden van Rutte twee denk ik dat dat was uh, al heel veel uh, heeft gestuurd op dat mensen bij in hun eigen huis moesten blijven wonen. Nou is al veel eerder ingezet hoor. Maar ja, nou ja goed dat, uh, uh, dat mensen thuis uh, moesten wonen. Uiteindelijk werd het meer een, een uh, het moeten dan een ja. uh, dat je nou ja laat ik zo zeggen heel veel bejaarde zijn gewoon dicht gegaan ja. Ja. Uh, en ook heel veel aanleunwoningen en dergelijke zijn uh, eigenlijk uiteindelijk wegbezuinigd. Uh, is dat ook de reden waarom bijvoorbeeld de prioritetieve zorg heel erg op achteruit is gegaan? Nou, ik denk gewoon de zorg is sowieso helemaal is het achteruit het gegaan. Ja. He, dat heeft niet daarmee te maken. Het is, het is natuurlijk, ik kom zelf uit de verpleging en de zorg is gewoon zo bezuinigd dat, dat mensen in de zorg zitten... Misschien wel met alle liefde, maar die niet een gekwalificeerde opleiding hebben. Dus de een leert het de ander aan. Dus je krijgt ook een beetje een, een neerwaartse uh, spiraal... dat mensen het met goede bedoelingen doen, maar toch niet op de goede manier. En er is gewoon weinig gediplomeerd personeel. Het is gewoon niet te krijgen. Het is natuurlijk jaren uh, wegbezuinigd. Het is zwaar werk. Het is psychisch zwaar werk. En ja, het wordt, je verdient niet altijd... Uh, dat mag je gewoon uh, zeggen hoor, Alice. Ja, het is gewoon zo. Het is natuurlijk zwaar onderbetaald werk. Als je onderbetaald ziet en ondergewaardeerd. Is, ondergewaardeerd. Ja. En uh, ja, dat, en dat werkt natuurlijk ook ermee. En ja, het, het is natuurlijk vaak ook niet een... Uh, tegenwoordig, ik weet niet wat ze allemaal doen... maar het is niet een hippe baan. Hè? Tegenwoordig zijn ze al, hebben ze al hele hippe banen. En dat is dit absoluut niet. Want je moet echt van mensen houden... om dit werk te kunnen doen. Ja. Dat hè, dus, dus dat heeft er niet mee te maken. Maar, en, en de vergrijzing, de vergrijzing. Hè, de vergrijzing hè, we worden natuurlijk allemaal ouder en voor elke ziekte is, een, is wel een middeltje. Maar ja, dat heeft ook ja, dat maar mensen ook, ook heel, heel, ja. heel oud worden. Ja. Dat, uh, ja. En om hoeveel mensen gaat het dan ongeveer, die dus uh, echt nou ja, in het laatste levensfase zitten. Um, um, in per jaar ongeveer. Nou, de 80-Flusses denk ik dat je die, die moet rekenen, hè? 80 nou, is wel het nieuwe 70, vind ik hoor. Ja, Mijn ja, moeder ja, is zelf ja. 80 en die, die, die, die, die, die huppelt nog aardig in de rond. Ja, nou, te het is natuurlijk vaak als mensen vallen en een heup breken, ja. dan is er vaak al. Ja, dat. dat dat, dat, dan gaat het al snel. Dan gaat het vaak snel. Vaak gaan ze dan niet aan de operatie dood. Maar mm -hmm. vaak toch en de gevolgen daarvan... dat ze toch verder weinig mobiel zijn. En dat mensen... Ja, je ziet ze dan eigenlijk achteruit kachelen, zeg maar. En ook vaak dat mensen toch met trappen zitten. Ik heb laatst meegemaakt... dat een echtpaar van echt goed in de negentig... Uh, in een klein huisje woonde, midden in een dorp... en. Uh, ze hadden wel een traplift, maar mevrouw wordt niet lekker. En die roept haar man. En de traplift deed het niet. En meneer gaat snel naar boven uh, om zijn vrouw te helpen. En willen, of, ja, willen elkaar helpen. Vallen allebei achteruit, liggen in een slaapkamertje. En om, uh, vanaf half negen. En ik was dus middags om half twee. En wij konden de deur niet in, al omdat het... De, de, de stoeltjeslift beneden stond. Dan weet je eigenlijk al dat er wat aan de hand is. Meneer heeft dan boven nog eens een keer een hersenbloeding gekregen. Uh, en dan zulke sorry. toestanden. Terwijl ze de volgende dag 60 jaar getrouwd oh. zouden zijn. En dan, ja, dat zijn zulke trieste dingen. Mensen blijven ook gewoon echt te lang thuis, thuis wonen. De hulp die er uh, krijgt, die die VMO. Dat mensen huishoudelijke hulp of zo... dat is natuurlijk afschuwelijk, afschuwelijk wegbezuinigd. Want dat gewoon iemand zegt... nou meneer van 90, als u op het toilet zit... kunt u wel de tegeltjes schoonmaken? Ach, en dat is... Nee... Nee, ik spreek echt, echt terecht, uit ervaring. Ja. En dat je ja, denkt... Ja, ik, ik van, geloof wat je ook, maar ik bedoel maar, meer van het is, het is toch treestelijk. Ja. Het is gewoon... De, de, ze krijgen weinig ondersteuning. En ja, dan, het is gewoon een beetje een uh, neerwaartsspiraal. Uh, ja, thuis thuiswonen is toch ook... Ik bedoel, natuurlijk, iedereen die, die dat kan... wil natuurlijk heel graag thuiswonen. Ja. Maar je wil ook, dat als er iets gebeurt... wil je ook in, in staat zijn om ergens terecht te ja. kunnen. Ja. Wat, waar we het net over hadden... wat is er nou mis aan een, aan een goede aanleunwoning... aan een zorgwoning, aan een hofje... aan een appartement met wat zorg in de buurt... dan kun je wel thuis wonen. Ja. Want niet iedereen is ook blij met alleen thuis, thuis wonen. zitten. Absoluut niet. Er zijn maar, ontzettend veel eenzame mensen. En daarbij moet ik ook nog eens zeggen... dat heel veel van de... Gebouwen die ges, ge, ge, ge, leeg zijn gegaan. doordat die bezuinigingen doorgevoerd zijn. en heel veel van die barrières-huizen eigenlijk. de helft staat nog gewoon leeg. Ja. of het terrein ligt nog steeds braak. Dus er komt ook niks voor in de plaats. Mensen worden eigenlijk gewoon um, gezegd. van nou, je moet maar thuis blijven. en we hebben ook niks anders meer. Nee, het maar dat is een wel... de instelling. En dan? Ja, ja. Sorry, maar, ah, ja, maar ja. dat is wel toch de trend. Uh, dat mantelzorg en zo lang mogelijk thuis. Ja. Ja, maar goed, zo lang mogelijk thuis vind ik op zich niet erg... als het niet een verplichting is. Ja, als ik zo'n verhaal hoor van 90 jaar... Ja. met z'n tweeën waarvan de eentje onwel wordt... en de ander naar boven gaat en ziek, dan denk ik van ja... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ik vind dat mijn mond moet trief. houden... want ik heb mijn huis eraan te danken... aan iemand die te lang thuis bleef wonen. Maar dat, ja, dat is dan kant. weer een beetje dubbel. Maar ik vind dat een heel triest verhaal. Ja, Dit ik verhaal. ook. Ik, en, en als je ook over eenzame ouderen hoort... over mensen die maanden in hun huis uh, liggen... dan denk ik van ja is het wel de juiste... Maar ja, dat is natuurlijk niet alleen een probleem. Dat is natuurlijk nu landelijk een dat probleem. Het heeft met alle bezuinigingen. Het heeft met de zorgkosten te ja. maken. En dan wordt er hoog over wordt er gekeken... hoe kunnen we nu andere plannen maken... om het betaalbaar te worden. Nou, een goed idee. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. En uh, mantelzorgers, je eigen netwerk moet meer doen. Dan kost het minder. Het, het klinkt allemaal simpel een goed idee. Maar het, het is het natuurlijk het is niet. niet zo. Want niet iedereen is daar geschikt voor. Fijn dat je niet naar het bejaardethuis... Hoeft als je dat niet wil. Hè? Want ik. ik hè, mijn oma zat vroeger ook op zo'n kamertje. Waar alleen maar een bed en een stoel en in het bejaardenhuis. Dat was het ook niet. Maar als je hulp nodig hebt, dan moet je dat wel kunnen nee, krijgen. Ja, krijgen. ja en nee, en het is... dat is er ook niet hoor. Dat is er ook niet. Want als ik. Uh, geef mij een groot gebouw, geef mij een, de, het, uh, een heel groot flatgebouw hier. Ik heb het met, uh, met een week vol. Hè? Ja, ja, dat geloof ik graag. Dat, uh, ik, geloof ik, ik heb graag. het met een week vol. Want mensen die. Uh, ja, Zitten te vereenzamen, zitten te verpieteren. Vaak duurt het ook lang dat ze eerst een scootmobiel krijgen. Dat ja. gaat echt weken, maanden overheen. En dat lukt allemaal niet. Dus die mensen zitten echt... Uh, die koken niet meer. Die, ze wassen zich niet meer. Dat, het is echt een... een, een, ja, een ja. Een trieste toestand. Goed, dan gaan we uh, zometeen uh, wel even verder. Maar uh, nu gaan we even naar iets uh, juist vrolijks luisteren. Ah. De Dubliners. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. I've been a wild rover for many's the year. I'm a custom as yours I can have every day and it's no day ever no day ever no more will I play the while no never no more I then took from me pocket ten sovereigns bright As drunk as drunk could be I saw a horse outside the door Where my old horse should be Well I called me wife and I says to her Would you kindly tell to me? Who owns that horse outside the door Where my old horse should be? Are you drunk, you drunk, you silly old fools! Still you cannot see That's a lonely soul that my mother sent to me well, Saw before. and as I came home on a Tuesday night as drunk as drunk could be I saw a coat behind the door where my old coat should be so I called my wife and I says to her would you kindly tell to me who owns that coat behind the door where my old coat should be I You're drunk, you're silly, you're cruel. Still, you can't see. That's a woolen blanket that my mother sent to me. Well, as many a day I've travel a hundred miles or more. A buttons on a blanket, sure I never saw before. When I came home on a Wednesday night, as drunk as drunk could be, I saw a pipe upon the chair where my old pipe should be. So I called his wife and I says to her Will you kindly tell to him Who owns a pipe upon the chair Where my old pipe should be High drunk, you drunk, you silly old girl Still you cannot see That's a lovely to whistle That my mother sent to me Well, as many a day I've travelled A hundred miles or more But the Bible with it's whistle Sure, I never saw before As I came home on a Thursday night As drunk as drunk could be I saw two boots beneath the bed Where my old boots should be So I called me wife and I says to her Would you kindly tell to me Who holds them boots beneath the bed Where my old boots should be I am you drunk, you're drunk, you silly You're fool. still you cannot see The lovely geranium pots, my mother sent to me. Well, as many a day I travel a hundred miles or more, but laces in a geranium pot sure I never saw before. Well, as I came home on a Friday night, as drunk as drunk it be, I saw a head upon the bed where my old head should be. Well, I called me wife and I said to her, "Would you kindly tell to me who owns the head upon the bed where my old head should be?" Are you drunk? You drunk? You silly fool! Still, you can't see that's a baby boy that my mother sent to me. Well, as many a day I travel bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. De laatste waren de Celtic Thunders en daarvoor waren natuurlijk de Dubliners. Uh, zeer bekend. Uh, de laatste was Seven Drunks uh, Drunken Knights. Uh, en mocht u zich nou afvragen waarom ik ineens uh, van twee van die eerste nummers heb uitgekozen, is niet alleen omdat ik het leuk vond. Uh, omdat ik wel van die muziek hou. Maar, uh, ik uh, als u goed opgelet heeft, uh, gebruik ik deze uh, uitzending ongeveer de hele tijd een bepaalde top 100. En dat is de top 100 die met begrafenis of crematies dergelijke te maken heeft. Uh, er staan namelijk vaak hele goede nummers tussen. Um, en deze twee nummers staan op nummer 7 en 8 in Nederland. Deze de laatste ook? Deze de laatste ook. En dat vond ik eigenlijk... Toch wel een vrolijk nummer in ieder geval. Ik dacht van nou, uh, ja. Dat vind ik toch wel grappig. Zeker omdat... Uh, je steeds vaker hoort en uh, uh, dat een begrafenis of een crematie meer een viering van het leven ja. moet zijn. Ja. Nou, als er twee nummers zijn die het leven uh, heel erg vieren, dan zijn het deze twee nummers wel. En daarom heb ik ze gekozen. Absoluut. Dat, uh, ja. uh, dan uh, had ik. Uh, ik heb het met een kennis uh, uit Friesland uh, even gehad. Uh, hij is huisarts namelijk daar. Um, en hij uh, vertelde mij dat hij uh, over bizarre processen... tijdens het laatste stukje van, het, uh, nou ja, van je leven... Uh, die hij meegemaakt had. En hij vertelde mij dat hij een keer een uh, man had... die op stond, uh, lag. Dus niet stond. Dat klinkt stom. Nee. Uh, dat hij, uh, en die vrouw... Mocht, uh, hij mocht van zijn vrouw het woord doodgaan... en dergelijke niet in de mond nemen. Op het moment dat hij dat deed, werd zij... Laaiend en echt tot schreeuwens aan toe. Waardoor die, hij als huisarts uiteindelijk heeft afgesproken. Om iedere keer te komen als de vrouw even niet thuis was. Om het te hebben over die laatste momenten. Nou kan ik me voorstellen dat het. Zij kon het gewoon niet accepteren dat. Nou ja, haar man ja. dood ging. Ergens heel logisch uh, misschien. Um, maar ik neem aan dat het in een hospice of ook in, bij de huisarts. toch ook wel een bizar. Bizarre tijd is. Of niet, Alice? Uh, nou ja. Als... Voor de arts bedoel je? Voor de arts, maar oh, ook voor de, voor, de, voor de omgeving, uh, patiënten. Ja, voor iedereen, denk ik. Ja. Ja, vaak komt het, verwachten mensen het helemaal niet. Die zijn echt uh, totaal uh, verslagen. Hè? En sommige mensen. Die, ja, die hadden het zelf toch al voor vol dat ze dachten van, er klopt iets niet. Maar dat zijn altijd wel... De huisarts voert echt hele... ja, toch wel hele bijzondere gesprekken... Ja. die ook heel waardevol zijn. En ja, waar mensen toch... Uh, later dan toch ook wel op terugkomen. Ik zelf uh, rijd vaak visites... waar net de partner van overleden is... om even toch even... Het, uh, met ze nog te praten. En ja, de laatste uren... en de laatste weken ja, zijn het meest waardevol. Ja, dat, ja. Uh, ja. Nou heb ik bij mijn vader dat ook gemerkt. Dat, dat, nou ja, hij leerde me de laatste dingetjes nog. wat er, Maar hij ja, was ook heel vaak lachen. Hij nam heel veel. Nou ja, heel veel als... grappen ja. maakte hij juist. Omdat... ja. Hij had heel erg van ja, wat heeft het voor zin? Dit kan ik nu toch wel doen. Ja. Um, hij dacht zelfs om, uh, het was een grapje hoor, maar om een bank over te vallen. Want ja, die ja. paar weken. Ja. <laughs> dat is ja. geen aanrader, van, dames en heren. Een soort van bucketlist. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar goed, wel, een soort bucketlist natuurlijk. Um, ik vraag me af, maar dat is gewoon puur, kom je dat bij ouderen ook tegen? Ja. Sommige mensen die uh, doen wel eens het raam open en die roepen dan naar boven... je bent me toch niet vergeten, weet je wel? Want die, sommige mensen die zijn er gewoon ook klaar mee. Hè? Ja. Die, die, die, uh, hè, die hopen dat ze uh, vanavond gaan slapen en morgen niet, niet meer, meer wakker worden. Maar niet worden. Meer wakker worden ja. Ja, uh, en ik heb ook wel eens mensen dat zeiden van die heel bang zijn om dood te gaan... En dat je zegt, van, nou, je bent al zo oud. Een lang ziekbed krijg je niet meer hoor. Zei, je sukkelt zo weg in je slaap. En dat ze dan zeggen, nou lekker dan. Nou durf ik niet meer te gaan slapen. Want die zijn, zijn ja. Mensen, ja. Vaak heel, ja, mensen zijn vaak ook heel erg bang voor de dood. Dat, ja. Ja, dat, uh, ja, helaas, helaas wel uh, natuurlijk. Uh, uh, nou gaan we zo meteen nog een heel klein beetje verder. Nou moet ik natuurlijk wel eerst nog even naar... We Ja, dames en heren. Natuurlijk het culturele nieuws. Deze week in de patronaat. Op woensdag is dat. Uh, zijn er, is Hens Like House um, uh, in het patronaat. Daar uh, kunt u natuurlijk naartoe. Dan hebben we nog uh, in Haarlem staat een huis Water- en Kla klimaatadaptie. Uh, dat is een uh, architect cultuurcentrum um, in uh, Haarlem. En dan hebben we de virtueuze schilderkunst... Um, in het Frans Halsmuseum uh, vanaf 7 juli. Um, dan gaan we naar... Daar heb ik te ver doorgeschreven. Museum 1524 gaat deze week van start. Dat is bij het Dolhuis Museum uh, van de Geest. En dat is dan op de Schotersingel 2. En dan voor de... Zandvoortse uh, evenementen... Uh, hebben we natuurlijk... Oh, ik heb een verkeerd dingetje geopend. Hebben we natuurlijk nu de Sculpturen... de Zandsculpturen Festival... die er momenteel um, is. En uh, Dan hebben we ook nog... op 12 juli... de Blank Pain GT World Challenge Europe. Uh, en 12 juli is ook... tussen 2 en uh, 8... hebben we een uh, Battle of the Coast... Uh, oh nee, dat is 13 juli. Sorry dames en heren. Ik bedoel de Ibiza, Ibiza en Hippie Weekmarkt. Die is uh, 12, en, uh, 12 juli. Uh, dan hebben we op 13 juli nog de Japan Beach Festival. Dat was voor deze week het culturele nieuws. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. No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 you I stop feeling afraid naar de laatste tien minuten van Zandvoort aan het woord. En waar we het over de palliatieve zorg en over de algemene zorg... eigenlijk oudere zorg hebben in Zandvoort. En nou zeiden we net uh, al even uh, hier uh, privé. Wat gaat er wel goed in de zorg? Want we hebben het heel veel over de misstanden gehad. Wat gaat er momenteel goed in, voor in de oudere zorg hier in Zandvoort? Nou, wat, wat, er, wat er voor ouderen... Ja, er gebeurt heel veel, maar ik kan Alice misschien beamen... of dat ook inderdaad mijn beeld is... Dat we voor de, in, in dagbestedingen, in omgaan met ouderen, ja. met, de, met geheugenproblemen en dergelijke. Zijn er zijn hier zulke mooie initiatieven. Wat ik heel wonderlijk dan vind, is dat het dan toch afhangt van degene die daar leiding aan geeft. Want zoals wat er in Zandstroom gebeurt. Dat met de creativiteit en de muziek en die leuke ploeg die daar aan het werk is. Ja. En de, maar de, er zijn zulke leuke initiatieven. En waar ik persoonlijk natuurlijk heel erg trots op ben. Dat is het wijksteunpunt pluspunt wat ooit ja. in Nieuw-Noord is neergezet. En uh, waar ook het RIBW en Nieuw Unicum en, en alles omheen woont. En, en de blauwe tram die, uh, die in Zandvoort uh, midden in het centrum is. Die bieden zoveel activiteiten aan uh, voor, voor, voor ouderen. Dat als je wilt, hoef je echt je geen nee. dag te vervelen en thuis nee. te zitten. En het ziet en er ook wel gezellig, gezellig uit. Ja, ook, ook dat. Ja. Het nodigt echt uit. Ja. Nou ja, en er zitten tegenwoordig steeds minder, minder ouderen alleen maar bij de pluspunt. Je ziet bijvoorbeeld bij het koken wat ze op tafel. Ja. Zie je dus heel veel en wat nou ja, 40ers, 35ers en. ...ouderen uh, samen uh, dat, de activiteiten doen... ...wat ik eigenlijk juist het heel gezellig maak. Dat, dat is het ook, want ik geloof ook niet... ...dat je ze allemaal op, op een kluitje bij elkaar... ...je kent dat lied van in Bloemen... hè? ...de ja. oudjes bij de oudjes en de jonkjes bij de jonkjes. Ja. Nou, dat lijkt me dus echt, echt helemaal niks. We hebben één op de vier inwoners van Zandvoort... ...is dus 65 plus... Ja. Dus dat, dat is de realiteit. Maar er gaan dus ook wel heel veel dingen inderdaad goed op het gebied van ja, de te... een, Ja, Zandvoort is een van de weinige gemeentes waar ontzettend veel gedaan wordt. Eh, met de Belbus, met al die, eh, net wat uh, Mike ook al zei, al die, die, die uh, uh, uh, hoe heet het, het Pluspunt en de Blauwe Tram en de Zandstroom, met Juttershuis. Noem maar op, dat is echt in heel weinig gemeentes. Dus en Zandvoort de nieuwe Markt echt, in Noord. Ook dat? ja, ja is maar dan maar sociale, worden, is ook belangrijke sociale ja. Ja. sociale zaken en dat is ook inderdaad uh, uh, dat, is wel, dat maakt ook het verschil de, kijk vroeger had je tafeltje dekje en ik noemde dat altijd faciliteren van eenzaamheid als iemand ze eten thuis krijgt ja. En de enige persoon die die dag zat was de bezorger van het eten. Het, het fenomeen open eettafels, dat mensen kunnen aanschuiven... niet iedereen wil daar gebruik van maken... maar degene die dus gezelschap zoeken en een lekker hapje eten... die zijn dus welkom bij die tafels. Nou, Zo moet je het met elkaar organiseren, vind ik. Absoluut, ja. absoluut. Maar laten we ook niet uh, de huisarts vergeten. Hè? Die nee. in Zandvoort... Uh, volgens mij hebben wij unieke huisartsen in Zandvoort. Ja. Als het gaat om het contact met uh, patiënten en... Uh, wat zij voor patiënten doen? Ja, ze zijn heel sociaal. Ze zijn echt uh, ja, elke huisartspraktijk uh, heeft ook een, uh, een uh, oudere coördinator die bij de mensen langs gaat. Hè. Ze kunnen het ook aangeven en dat zie je ook niet veel. In Haarlem uh, weet ik van vrienden die hadden er nog nooit van gehoord. Nou, in Amsterdam heb ik er ook nog nooit van gehoord. Hoeveel oh, oh, oh. nou, de is het jij die elke week op bezoek komen... bij je thuis nee. op het moment dat je ouder bent... en even komen checken hoe het met je gaat? Alleen bij mijn moeder in de buurt. Die woont in Schagen, maar ja, dat is... Een kleiner gebied in ja, maar dat ik opzicht. denk als je, als je het op kleine schaal bekijkt. Kijk, huisartsen hebben dat natuurlijk ook ongelooflijk druk. Maar die, als je je patiënten goed kent... dan weet je ook welke patiënt op welk moment de aandacht en de zorg nodig heeft. Ja. En ja. als je zoveel oudere mensen hebt wonen... Ja, dan heb je ook meer kans op de mensen die even wat meer aandacht nodig ja. hebben. klopt. Mm -hmm. ja. Is Klopt. daarvoor de, ook die praktijkzorg... Uh, uh, wat jij doet, hè? Dus, ja. uh, gaat het vooral om de 80-plussers? Dus nou, pro, of, ja, ik, ja. Probeer, ik, ik probeer het wel. Maar ik heb ook wel eens mensen die, die jonger zijn. Ja, ja die, die, die wat markeren, die, die wat of wat markeren ook, ja. hè, En dan ja. fiets ik even langs. Of als ik fiets dan door het dorp heen. En dan denk ik, oh, dan zie ik dat uit. Dan denk ik, oh, dan kan ik wel even aangaan. En ja. mensen waarderen dat wel. Ik geef... Is vaak alleen maar een praatje, pot en een uh, uh, en een aaien over een bol. Maar, maar ja, dan, dan ben je wel minder eenzaam. Een en je dat weet ja. dat je gezien bent, want ja. ja. je weet dat je toch in het netwerk zit van je huisarts en de, de mensen om je. Ja. En dat is ook reuzebelangrijk. Ja. Um, als laatste dingetje. Ik ga ik even langs. Dat is toch ook iets wat je niet vaak hoort. Ja. Nee. Een, een klein dingetje nog. Uh, wat is er wat je mee wil geven aan de luisteraars? Want we moeten er zo meteen weer uit voor het nieuws. En dan uh, is dit programma natuurlijk weer afgenomen. Is er iets wat je mee wil geven aan de luisteraars? Over de ouderenzorg, over, over de hospice of dergelijke? Maar heb jij iets? Dan kijk je meteen naar mij. Ja, tuurlijk naar jou. Jij bent de professie nog. Ik durf daar niks aan. ja, nee, ja die, Diepe respect voor alle mensen in de zorg. Maar ik, ik durf daar niet zo heel veel over te zeggen. Nou, er zijn nou nog ik hele zelfstandige ouders... Dus die af en toe denken dat ze 18 zijn... Ik wil vooral zeggen, als je uh, interesse hebt in het uh, vrijwilliger zijn bij een hospice... of dergelijke, of eraan bij willen dragen... Uh, kijk dan eerst op uh, de hospice in uh, Haarlem, want die uh, is er nu al. En vanaf oktober gaat de, de, de wethouder met een, met een plan, plan ja. uh, komen... Ja. om er eventueel een hospice hier in Zandvoort ja, ook te en, krijgen. En dat geldt ook voor die mevrouw met dat mooie idee voor crowdfunding en donaties. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat we ook, als we elkaar goed aankijken... dat we daar uh, met elkaar ook uh, iets moois want kunnen doen. Doen, en dat zegt dan we... iets over deze, deze hechte gemeenschap... die we ja. met elkaar zijn. Ja. Mocht, mocht u nou vragen hebben, uh, luisteraar, uh, over deze onderwerpen... kunt u altijd een mailtje sturen naar de radio... met redactie.zfmzandvoort.nl. Die wordt gewoon dagelijks gekeken do bekeken door uh, vele programmamakers. Dus daar kunnen we altijd antwoord geven. Het lijkt me wel handig als, als je een crowdfunding wil gaan doen... of iets wil gaan opzetten dat gecoördineerd wordt. dat je kijk ik ook. Je moet eerst wachten ja. tot je plan... <laughs> aanpakken. En dat je iets concreets hebt. Dat je ook weet waar het aan ja, toe is. Dat er een punt is ja. wat het dus daarom samenkomt. is het misschien handig dat ze eh, wachten, ons contacteren. Ja, Als ja, u het idee contacteren ons, brengen wij u in, uh, in contact met heel de juiste goed. mensen. Ja. Um, dan uh, wil ik jullie natuurlijk allemaal heel erg bedanken voor deze uitzending. Ellis uh, bedankt. Marije, uh, Marijke bedankt. En natuurlijk Marije, jij ook ja. bedankt. Sorry. Uh, Maaike, sorry. Maaike. Ja. <laughs> sorry, al die dus is een combinatie tussen Marije en Marijke. Maaike. Ja. Ja. Uh, ja. Maaike bedankt. Um, uh, tegen uh, u wil ik nog zeggen, uh, beste Ruizer, uh, alvast aangeven. Uh, dat Zandvoort aan het woord na de zomer gewoon ook blijft bestaan. Uh, we gaan alleen wel even verhuizen naar een ander tijdstip. Om woensdag om, uh, van 8 tot 10. Uh, en om de week, want de andere we uh, weken hebben we één op één op hetzelfde tijdstip. Uh, zodat wij u gewoon nog steeds met alle. Uh, maatschappelijke culturele en politieke uh, zaken en misstanden kunnen vervelen. Uh, dan uh, gaan we um, volgende week het nog even hebben... over alle culturele en evenementen... die er deze hele zomer in Zandvoort te doen zijn. En dan vooral. Vindt u het, vindt u het te veel of vindt u het te weinig? Ik hoor dat net is de vraag. op Zandvoort. Het op gebeurt allemaal op Zandvoort. Ja, op, Zandvoort. Dat, we, we en we op het, duin, ja. Ja, op ja, het ja. duin, maar we zijn nog steeds in het dorp. <laughs> dus, <laughs> <laughs> um, Zandvoort in ieder geval, is niet hoor, die zijn over het dorp. <laughs> <laughs> we willen graag uh, weten uh, wat u ervan vindt. Wilt u uh, vindt u het te veel, vindt u het te weinig? Heeft u er last van? Vindt u uh, juist dat het nog veel feestiger moet in op Zandvoort. Uh, dames en heren, tot uh, we gaan zo naar het nieuws. En wij zien u volgende week weer. Nou, ik ben benieuwd wat voor reactie. Want vannacht, in mijn slaap, word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt mij kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen?